Uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Een landmijn in het oosten van Oekraïne heeft het leven gekost aan drie kinderen. Een vierde kind raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De kinderen zijn tussen de 10 en 15 jaar oud. De landmijn ontplofte in de industriestad Horlivka... in de buurt van het rebellenboorwerk Donetsk. In Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog... Volgens een VN-rapport lopen daar meer dan 200.000 kinderen... groot risico om door Mijnen of andere explosieven te worden getroffen. De twee mannen die zijn opgepakt in verband met het mogelijk schieten... in een bos bij Hattem zitten nog steeds vast. Ze werden gisteravond gearresteerd in Hattem, maar wapens zijn niet gevonden. Eerder die dag kreeg de politie een melding... dat er schoten te horen waren geweest in het bos. Een getuige meldde dat die twee mannen in lange gewaden had gezien... De politie wil weinig kwijt over de zaak, behalve dat de twee nog vastzitten. Gezinnen met een kind met een ernstige beperking moeten beter worden ondersteund. Dat vindt minister De Jonge van Volksgezondheid. Om te testen welke ondersteuning het beste werkt, begint de minister een proef. 450 gezinnen worden gekoppeld aan een hulpverlener... die helpt met bijvoorbeeld het regelen van zorg en met ingewikkeld papierwerk. Ouders houden daardoor meer tijd over... De proef komt voort uit gesprekken met ouders... die aangeven dat ze zich vaak alleen voelen staan... en een dagtaak hebben aan alle administratie. Daarnaast is er ook nog de 24-uur-zorg die hun kind nodig heeft. Studenten van de Technische Universiteit in Delft... hebben in Zuid-Afrika een race voor zonneauto's gewonnen. Negen teams moesten in acht dagen zoveel mogelijk kilometers rijden op zonne-energie. En dat was best pittig, want ze moesten niet alleen over de snelweg... maar ook door de bergen en over modderige paadjes in Zuid-Afrika. Het lukte de studenten om 4000 kilometer te rijden. En daarmee waren de studenten uit Delft de beste. De nummer 2 reed 100 kilometer minder. Vanavond en vannacht is het bewolkt en er valt een bui. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen soms zon en af en toe een buitje. Het wordt hooguit 14 graden en er staat een stevige noord... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. ...naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug, tweede uur ZFM Klassiek op deze zondagavond. En u weet dat vanavond staat het Orgel Centraal. En dat is niet zomaar een orgel, zoals ik al verteld heb... ...maar het Muller-orgel van de Grote of Sint kerk in Haarlem. We gaan nu luisteren naar organist Albert de Klerk. En die gaat voor u, u spelen... de preludium in Fuga... in A-majeur... BWV 536. johan Sebastian Bach dus... en het Muellerorgel. Hoe mooi kan het zijn? Dan dat beroemde muller orgel waar zelfs Wolfgang Amadeus Mozart nog opgespeeld heeft. Het orgel is gebouwd door Christian Muller uit Amsterdam. En dat is gebeurd tussen 1735 en 1738 in opdracht van het stadsbestuur van Haarlem. Er zijn natuurlijk diverse mensen geweest die dan vinden... dat zo'n orgel aangepakt moet worden, gerestaureerd moet worden. De eerste restauratie vond plaats in 1866 door meneer CGF Witte. Die heeft dat aan de intonatie gedaan... en heeft er ook wat registers bij gezet en pijpwerk vervangen. Belangrijk is de, grote, de hele grote restauratie... die gebouwd gedaan is door meneer Markussen uit Denemarken... die ook intoneerde het orgel helemaal opnieuw. En hoeveel er veel lof was voor het werk van deze man... kwam er op de intonatie van het instrument toch heel erg veel kritiek. En met name organist Klaas Bolt vond dat het instrument karakterloos was geworden... En op uh, zijn initiatief, van Klaas Bolt dus, werd tussen uh, 1989 en 2000, nou, daar zijn ze 11 jaar mee bezig geweest, door Flentrop Or Orgelbouw in Zaandam de intonatie aangepast, zodat het klankbeeld nu meer dat van Muller is. Ik had u dat in het eerste uur ook verteld, maar voor de mensen die het gemist hebben. Dus dat is wat er te vertellen is over dit gigantische instrument dat nog steeds geldt als een van de mooiste orgels van Europa in ieder geval. Goed, we gaan weer even naar iets anders. Want ik heb u ook uitgelegd dat we het afwisselen. Het orgel met andere muziek. En vandaar dat we nu gaan naar Ludwig van Beethoven. En van hem het concert nummer 4 in G Majeur. opus 58. Deel 2 eruit het Andante Con uh, Moto. En het wordt uitgevoerd door Nicolas Angelich Piano. En het uh, Insula Orkestra onder leiding van Lawrence Ekelbij. Of Ekelby, kan het ook zijn. Thank Thank you. En weer over naar het orgel van de Bavo. En nu gaan we weer luisteren naar Piet K. En Piet K was organist en componist en werd geboren in 1927 in uh, Zaandam. Hij genoot zijn muzikale uh, uh, opleiding vooral bij zijn vader, Cor Kay, En aan het Amsterdamse conservatorium onder leiding van onder andere dokter Anton van der Horst. 1949 slaagde hij in Koemlaude voor het eindexamen van het Conservatorium. En enige jaren later daarna verwierf hij de Prix d'Excellence van de uh, Jubilerende Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Dat is nogal wat, want voordat je zo'n Prix d'Excellence krijgt, moet je echt wel wat kunnen. Goed, we gaan Piet K. beluisteren in een stuk van een componist... die eigenlijk in dit programma nog nooit aan bod is geweest, volgens mij. Namelijk Dietrich Buxtehude. Of Buxtehude, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar dat zal wel. Preludium en Fuga in G-door. Dat gaan we nu draaien. En ik wens u veel luisterplezier. Deze Dietrich Buxtehude was dus duidelijk een voorloper van Bach. Hij leefde van 1737 tot 1707. Dus, uh, en het uh, is ook zo dat Bach hem ook heeft horen spelen. En uh, over Bach gesproken, nou, die is vandaag veelvuldig uh, vertegenwoordigd in ons programma. Want ook nu gaan we weer luisteren naar een stuk van Bach. Niet op Orgel, maar nu op Hobo. Ja, dat is heel wat anders. Het hobo-concert in G-mineur BWV1056R. E en daaruit deel 1. Het wordt uitgevoerd door Xenia Loffler die speelt hobo. En het Collegium 1704 onder leiding van Vaclav Lux. Albert de Klerk, daar gaan we nu weer naartoe. Componist, eh, organist natuurlijk. Werd eh, op 4 oktober 1917 in Haarlem geboren. uit Vlaamse ouders. Als leerling van professor eh, Hendrik Andriessen. en dokter Anton van der Horst. weer, was een hele grote. Heb ik ook nog opnames van trouwens, Ernst. Eh, verwierf eh, hij in 1941 de Prix d'Excellence de voor orgel. En uh, dat is natuurlijk, uh, dat zei ik straks ook al bij Piet K, dat is echt niet gering. Want als je die prijs wil winnen, die Prix d'excellence dus, dan moet je echt wel wat kunnen. We gaan van Albert de Klerk uh, luisteren naar een compositie van John Stanley. Die leefde van 1713 tot 1786. En van hem, Voluntary nummer 8 in D mineur, bestaat uit drie delen. Het Allegro. Adagio en vervolgens weer een Allegro. Een, uh, een leuk detail is natuurlijk nog dat beide platen die wij hier draaien van het uh, Muller-orgel in de Grote of Sint-Bafelkerk in Haarlem. Beide platen, uh, viniel dus, uh, zijn in de tijd gemaakt uh, ter ondersteuning van uh, de restauratie van diezelfde Grote of Sint-Bafelkerk in Haarlem. Opbrengst van deze platen uh, heeft dus ...kunnen bijdragen aan de grote restauratie die uh, in die tijd plaatsvond van deze prachtige kerk. En wat Albert de Kleuk betreft uh, kan ik mij natuurlijk als jochie nog heel gelukkig prijzen... ...omdat ik toen de tijd zelf orgelles had. En ik op zondagmorgen natuurlijk naar de kerk moest van moeders. En uh, ja, dan ging ik altijd in de hoogmis... Want uh, ons grote voordeel was dat wij als kerkorganisten... als vaste organist Albert de Klerk hadden. Dus uh, dat was voor mij in de tijd heel veel genieten. Goed, nu weer naar iets heel anders. We gaan naar Vivaldi. En van hem gaan we draaien het vioolconcert in D-majeur... RV-208, het Grosse Mogul. Deel 1, het Allegro... Lina Tourbonnet speelt een viool. En het, eh, wordt, hij, zij wordt begeleid door Musica Alchemica. En dan is uh, Piet K. weer aan de buurt, uh, klasseorganist. Ja, helaas leven deze mannen niet meer. Maar um, het is toch wel geweldig dat je dan nog de grammofoonplaat hebt... waarbij je deze toporganisten, want dat waren het echt... nog eens een keertje lekker kunt laten horen. Um, en ze spelen allebei natuurlijk dan ook nog eens een keer... op dat legendarische Christian Müller-orgel... uit de Groot-of-Sint-Bavo-kerk in uh, Haarlem. En uh, prijs ik mij dan nog weer een klein beetje gelukkig dat ik uh, zelf hier op ongeveer drie minuten lopen van mijn huis ook een Christian Muller orgel heb. En uh, dat is dan het kleine zusje van die uit de Bavro, zeg maar Hij is ook wat jonger. Hij komt uit 1756. <coughs> maar het is wel een echte Muller En ik ben af en toe wel eens lekker op de gelegenheid om daarop te spelen. Prachtig mooi. Johan Pagalbel is de volgende componist. Leefde van, even kijken, 1653 tot 1706. En van hem gaan we draaien de Chacona in F mineur. en dan helaas, helaas, tijd dringt en uh, tijd gaat snel als je plezier hebt. En dat heb ik wel. Ik had u nog een mooi stuk van Haydn willen laten horen van Albert Klerk op het Müller-orgel. Maar helaas, daar heb ik geen tijd meer voor, want dat stuk duurt ruim 10 minuten. Maar ik beloof u, ik schuif het door naar een volgende uitzending en dan gaat u het beslist horen. Nu gaan we even luisteren naar Georg Friedrich Hendel. Of George Frederick Handel wordt ook wel gezegd, want hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland doorgebracht. Van deze man gaan we draaien Arminio, Hendelswerken, verzijfnis nummer 36. Daaruit de eerste acte, de Overture. Het wordt uitgevoerd door het Festspielorchester Göttingen, onder leiding van Lawrence Cummings. Wat er we over hebben, dat bewaren we netjes voor een volgende keer. Uh, want ik heb nog een paar mooie opnames van dat müller orgel die, uh, waar we nu niet naartoe gekomen zijn. Maar ik wilde graag toch een beetje afwisseling in het programma. Dat dus we niet alleen maar orgel uh, hoorden. Daar doe je ook niet iedereen de plezier mee, denk ik. Vandaar de afwisseling. En euh, nou ja, dit was het voor vandaag. Volgende keer laat ik u nog wat horen. Ik zeg al wat leftovers. En euh, voor nu is het euh, klaar. Ik dank u voor het luisteren. We gaan eruit met ons gebruikelijke eindfillertje. Eigenlijk mag dat natuurlijk helemaal niet. Want dat is een door mijzelf op synthesizers gespeeld euh, barokstukje. Maar goed, euh, als filler is het heel erg aardig. Ik dank u voor het luisteren. En tot een volgende